Van 9 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De IVD doet aangifte tegen Volkskrant-journalist Huip Modderkolk. In augustus komt een boek van hem uit over digitale spionage. De geheime dienst wil dat er een aantal passages wordt geschrapt, omdat bronnen erdoor in gevaar zouden komen. Volgens Modderkolk gaat het in die gevallen over informatie over operaties die al zijn afgerond. Hoofdredacteur Mark van de Volkskrant spreekt van een onnodig forse stap, omdat de aangifte persoonlijk tegen de journalist wordt gedaan. AIVD-chef Schoof zegt in de krant dat het staatsbelang hierboven persvrijheid moet gaan. Alle aanvragen voor het stichten van een islamitische middelbare scholen... die het afgelopen jaar zijn gedaan, zijn afgewezen. Dat blijkt uit gegevens van de dienst Uitvoering Onderwijs. In alle tiende gevallen werd gevreesd dat de school te weinig leerlingen zou trekken. Alle aanvragen werden gedaan voor scholen in de vier grote steden. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. In Nederland zijn er twee islamitische middelbare scholen. Het Avicenna College in Rotterdam en het omstreden Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. In Nederland zijn er 54 islamitische basisscholen. Er is een nieuwe wet in de maak die het makkelijker maakt om een school te starten. Naast islamitische scholen hebben ook boeddhistische of vrije scholen moeite om te mogen openen. Op Schiphol hebben twee vliegtuigen van KLM en EasyJet elkaar bij de gate geraakt. Het ging mis toen de toestellen voor vertrek naar achteren werden geduwd. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. De twee vliegtuigen zijn beschadigd. Wat de oorzaak was van de fout wordt onderzocht.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 ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging nog op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... bij knooppunt Amstel, 15 kilometer langzaam rijden. Kost je ruim 20 minuten extra. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en Amsterdam Hemhavens... 5 kilometer, vertraging daar een kwartier. En op de N244 van Alkmaar naar Edam...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 Mijn ogen open lig jij nog steeds naast mij invoer mee. Als paar stranden. Of zeg ik paral in stranden tot zeg geen nee als we samen weer belanden in de wilde zee, vol van passie en verlust. neem me met je mee. Zodat ik cul niet wordt gerust, dromen, dromen van jou ieder moment twee, dromen, dromen van jou, nemen mee. Jolari, jongeren, aan de rug, los is kistloos daar in dat hutje? Jolari, rio, de marie. Met afvalkorn, bier en gluwaai. Jolari, jongeren, aan Zullen wij er goed vanaf zijn? Jolari, <talen> rio, Oh jee, we er naar beneden en de piste die is rood. Oh jee, we moeten naar beneden zonder scheur of stoot. Met afvalkorn, naar de kloten. Jolari, jongeren. Ik neem een smok, een hele grote. Jolari, rio, ons gaat nu zeker knallen. Jolli, jolli, jolli. We gaan nu met zijn allen lallen. Jolli, jolli, jolli. We gaan springen. Met afvalkoren naar de kloten. Ik neem een smok een hele grote. Jollari, jollari.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 ik naar die anderen, dat voelde ik gemeen. Laat mij maar zo leven, het gaat mij niet om. Niemand die mij zegt, maar ik ga wat ik moet. Ik ga nu verder, het geeft mij. Worden mij geven, niet meer, geen tranen, geen pijn. Laat mij maar zo leven, het gaat mij niet om. Het kan er niet schelen wat je doet.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 En Scholtesh speaking. Welcome aboard Party Freak Airways. After takeoff we will pump up the sound system, 'cause we're going naar de close. Morgen is de taxi om zeven uur. Gaan we op weg naar een nieuw avontuur. Met het vliegtuig vanaf Schiphol. Daar gieten wij ons vast half vol. in elke hand. Het is hier beter dan in Nederland. S'avonds duiken we nog.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 can take my freedom away, yes, no one can take my freedom away. Je heb je... een Een huis uit slacht, Gezellige vroeger De grachten eruit Ze horen erbij De grachten zijn smerig En nog het Leidse fijn Ligt wat daar weer over Als er toeristen zijn Overal wordt zo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 Steen door de rij van Amsterdam. Ik spoel op de stoep en haak in de straat. Hun knopt nog die kragers en huis uit smal. Gezellige kroegjes, dat gaat in de raad. Zo horen een herwaai. Ik heb mijn tijd aan jou verspeeld, ik heb me steeds maar weer verbeeld. Dat het echt iets worden kon, dat het klikte tussen ons, toch zit ik hier alleen. Oh, maar nu ben ik uitgespeeld, hoog oh, geloof, me, al mijn woorden zijn gemeend. Ik stel jou nu voor de keus, maar dat meen ik serieus, want voor mij is er maar één. Ik wil jou dus bij mij.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 U bent heel dik geworden en uw man viel juist op slang hey, ja. Hij vond onlangs een dunner ding, nu jankt u op de bank Bedenk dan eens, het valt wel mee, het leven lekker wel zwaar Maar u heeft nooit geen hechten in de tuin en dat past naar Nou, merk het niet Pearl. alleen als hij ijs en ijskoud is Oh, oh, ik heb zo'n last van hechten in de tuin Van hechten in de tuin ja. De deur, van heffen in de tuin. Te leren dan, je weet het hè, alleen als hij ijs en ijskoud is. Ja. Dit is ZFM, zonnehoger. Oeh, dat is lekker! Dan wordt het weer een feestje. Zolhorgen schulden met die toeters. Handen in de lucht: monde. Zhorgen. Dat klinkt rechts goed. Kon die handjes in de lucht. Hoe haar zit los, hoe jurk zit strak Gelijkt wel vaak hem verpakt Vrouwen komen eens dichterbij Ga er vanavond mee met mij We gaan heen en weer, we gaan op en neer We maken roken me gek Met een lekkere de... Oh, lekker! heen en weer, ja. we gaan op en neer We gaan op en neer, roken maakt me gek Met een lekkere de... Schudden met de kontje, snolle bolletje!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 Bye-bye.